Op de Olympische Spelen heeft maandrenner Teun Mulder op het onderdeel Keirin een bronzen medaille behaald. Ook de Nieuw-Zeelanders Simon van Veldhoven kregen een bronzen medaille. Ze kwamen precies op hetzelfde moment over de streep. De Engelsman Chris Hoy veroverde het goud. Het was als een zesde gouden Olympische medaille. Het zilver was voor Duitsland. Met de gouden medailles van windsurfer Dorian van Rijsselbergen en Turner Epke Zonderland is Nederland nu doorgedrongen in de top 10 van het medailleklassement van de Olympische Spelen. Het Nederlands team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 Voor de rest ben ik betrokken bij een gastenbidstondteam. Ik uh, draai uh, in principe elke dinsdagavond. Doe ik een, uh, hebben een oefenavond voor een gastenbidstond die er dan vrijdagavond is. Er zijn een aantal gasten binnen ons werk die muziek maken. En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 en hij was een mannetje van alles. Dus uh, die, uh, die punt opvangwerk. En hij deed daarnaast nog de administ financiële administratie. De administratie en uh, een plaatje wat we uitgaven met zo'n oud ja. Om het werk bekend te maken ja, ja. Uh, aan de mensen. Want ja, we moesten ergens ook financiën vandaan ja. krijgen. Dus je gaat je werk bekendmaken middels een brief. Ja, wat dan huis-en-huis huis, uh, of bij de kerken verspreid werd. Om gewoon uh, te gaan kijken van... Hey, uh,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 Iets verslavingszorg in Noord-Nederland. Men kan bij Te Willen terecht voor ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling en een Intake voor de Hoop. Voor meer informatie wijs ik u door naar tewillen.nl of u belt met 050 31 30 700 of kijk op www.hoop.org.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 733 of je kijkt op stdebrug.nl Our joy, our hope our confidence is in Jesus He is our firm foundation We're yeah.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 Dat is eigenlijk uh, Gods woord als een spiegel ja. vormen. Want eigenlijk ook toen we dit werk begonnen van... Hey, uh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 Nog heel veel uh, zegen in je werk, en jullie werk uh, toegewenst. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. What's up? but did I